De beste hotelkamer heeft een stuur en vier wielen. Ontdek alle campers op goboni.be. Goedemorgen, het is twee over zes. Als je niet lekker bent opgestaan, want het is maandag, boef, dat is zo voorbij. Want goedemorgen, Kim. Heel goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraar. En goedemorgen, maandag. Nou, als je nu al in de file staat, dankzij of ondanks de boeren. Sorry daarvoor, zullen we wel een reden hebben waarschijnlijk. Hè. Hoe heette die club ook alweer die je net vernoemde? Farmers Defense Force. Wow, man.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 de Farmers Defence Force. En nu jij. Ik krijg er bang van. Ja, dat is wel indrukwekkend wat ze allemaal gaan doen. Vooral de galg die ze in brand gestoken hebben. Ze menen het, hè. Het is allemaal symbolisch, maar inderdaad, ze zijn wel heel serieus bezig. Ja, dat is duidelijk. Ja. Als er mensen op dit moment aan het luisteren zijn in de tractor, heel gerust even waar je ongeveer zit en wat de plannen zijn vandaag, kunnen mensen toch een beetje waarschuwen. Goedemorgen, het weekend is voorbij. En dan nu drie minuten courage met Aha.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 this fight holding up my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 I'm better Ja, ga Gaat het werk hebben, jongen, vandaag. Ik denk het ook, hè, zeker. Vertelde. Ja, wel ja, dus uh, in de geruime regio Halle, daar zijn al een aantal snelwegen gesloten. Hè. De buitenring rond Brussel, dat is, uh, die is dicht in Huizingen. Daar sta je een kwartier in de file vanaf Beersel. En de afrit in Huizingen, ja, die zou momenteel ook versperd zijn door een ongeval. De binnenring rond Brussel, die is dicht vanaf Iteren. Dat is uh, in Wallonië, helemaal tot aan Ruisbroek. En dan de E429 bij Halle, die is ook afgesloten ter hoogte van het kruispunt met een Nijvel. Steenweg. Daar sta je al één uur in de file vanaf Tubeke. Hey. En dan bij Namen, het knooppunt dossoe tussen de E411 en de E42 is ook in beide richtingen versperd. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Ja, die is goed begonnen. 29 januari, meteen de laatste maandag van januari. Sieso zo staat het best wel. Het is gedaan, hè? Ja, maar die eten we ook weer op, hè? Hop! Weg met januari. Uh, bon, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de boeren heel kwaad zijn. Het wordt minder koud, toch nog een beetje zon vandaag. En de kastaars van het weekend de media prijzen. geen prijs voor Luc Appelmond. Oh, ik vond het zo jammer. Ja. Ik had het eigenlijk zo wel verwacht of gehoopt. Ja, je hoopt dat dan. Maar wel een ja. stralende aan en daan. Ja, ja ze deden dat goed. Ja. Jij bent ook nog hard gegaan. Uh, ja, ja, ik ben ook nog... Uh, ik was uh, niet zo vroeg thuis. <laughs> Als de, de Vlaamse mede heeft een feestje gebouwd. Ja, je hebt dus de show tot tien uur en dan heb je een afterparty en dan heb je nog een after-afterparty. <laughs> en ik dacht, ik pak gewoon alles mee. <laughs> en de roddels? Uh, het was uh, boeiend. Er waren wel mensen die uh, heel diep tot de bodem van het glas gekeken hadden. <laughs> ik, ik zelf niet. Maar uh, ja, er liepen er toch wel een paar rond dat je denkt... Uh... Mag genoeg over aan rijmen. Dat uh, horen we straks wel om tien uur. Nee, Goedemorgen, Caroline de Mulder uit Balingem. Goedemorgen, Ik vind het fantastisch. Mensen luisteren niet alleen, maar sommigen kijken ook mee in de app van Radio 2, live op VRT1. Wat is je opgevallen, Carolientje? Ik dacht dat zo heel mooi je uh, toetsenbord en het mooi maken was en uw uh, tafel. Dus ik dacht, misschien mag de Peter wel een keer bij mij langskomen om dat ook te doen. Oh la la. Propere man. Ik ben duur hoor. Ik ben heel duur. ben een nieuwe man, maar een heel proper, maar een heel dure. Zeg maar, Caroline, ja, maar dat is hier, ja, het, het, de weekendploeg is geweest en dat zijn, ja, dat zijn een beetje kleine rebellen. Dus dan denk ik van, ik poets het even op. Toch goed? Misschien wil ik niet allemaal weten wat er gebeurt daar in de studio. <lacht> Dat zijn jouw woorden, Carolien. Oh. Tjauwe, wat denkt u wel? Ja, bij ons staat er een camera op, hè. bij ons kan je alles volgen. Cause she's my companion. I walk through the hills Cause she knows who I am. Chili Peppers, goedemorgen. Lekker wakker worden Het hoor. 17 over 6. Bon, ja, die boeren die hebben waarschijnlijk allemaal een GPS, we weten perfect waar ze naartoe moeten rijden. Maar hoe zit dat bij jou? Stel je even voor dat er geen GPS is. Stel het even voor.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 vuile vlekken op de muur zijn verleden tijd, dankzij Sigma Pearl Clean. Deze muurverf is uitstekend reinigbaar, verkrijgbaar in mat en nu ook in semi-mat. Uw resultaat telt Sigma. Tuurlijk wel, als je geen GPS hebt, dan uh, zit je in de miserie zoals gisteren de kandidaten van Kampwaas. Als je dat niet gezien hebt, ja, straks na half zeven even over doorgaan. Maar let op, als je in Limburg je gsm gebruikt, als je met de auto aan het rijden bent... Dan ben je, je rijbewijs voor twee weken kwijt. Ja, moet je natuurlijk nooit doen. Maar wat is het nieuws, schema? Vanaf 1 februari gaat het parket van Limburg strenger zijn, omdat er nu ook een nieuwe campagne is die start met de oproep om je focus op de weg te houden en niet op je GSM. Mm -hmm. En elk jaar sterven 50 mensen in een ongeval door iemand die met zijn of haar GSM bezig was. En het Limburgse parket gaat daarom dus vanaf februari meteen je rijbewijs voor 15 dagen afpakken als ze je betrappen terwijl je bijvoorbeeld aan het bellen of sms bent achter het stuur met je gsm in de hand. En de parketten van Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde deden dat al. Dat is niet in heel Vlaanderen. Nee, het kan wel, maar je krijgt sowieso meteen een boete van 174 euro. Daarnaast kunnen ze je rijbewijs onmiddellijk intrekken, maar dat gebeurt vaak niet. Bij deze gewaarschuwd, zeg. Goedemorgen, zei het net al, het is een beetje minder koud. Dat merkte je gisteren al. Ja, het is oké, okay, ja. Goed, hè. 12 graden en zelfs zon bij ons. Uh, zoals Frank de Bozer ooit zei, dat is warm voor de tijd van het jaar. Maar hou, man. Ik zag temperaturen in Zuid-Europa is Daar werd het afgelopen week 30,7 graden in Spanje, in Gavarda, dat is bij Valencia. Want nog nooit eerder was het zo warm in Europa in de winter. Maar ook in Frankrijk en Andorra was het warmer dan normaal. En dat komt allemaal omdat er subtropische lucht uit Afrika richting Europa komt. Maar het moet wel gezegd worden, het is niet omdat het nu zo uitzonderlijk warm is, dat het dan ook de komende maanden nog veel heter zal worden. Ja, ik laat zeggen dat het vorig jaar ergens wat is het, 50, bijna 50 graden warm geweest is. Dan kom je buiten. Ah ja, ja, dat is nog niet zo lang geleden, denk ik. Ja, dan smelt je oor toch af. Toch vreselijk, ja. dat gevoel. We hebben ook al meer dan 40 graden gehad, enkele jaren geleden. Oh. Dat niet meer. Ik ben in juli naar Egypte geweest. Het was ook warm, hoor. Nee, nee, maar echt heel warm. Hebben wij ooit meer dan 40 graden gehad? Ja, 41, in... denk ik, was het record. Ik moet dat nog eens opzoeken, maar... Wow. ...denk ik twee jaar geleden. Oké. Okay. Nu, er zijn heel veel luisteraars van Radio 2 die in Spanje zitten of in het buitenland. Deel gerust even hoe warm het daar is. En uh, ja, blijf dan ook de komende jaren? Want ik zag ook mensen met een zwembad in het zuiden van Frankrijk die dat zwembad ook niet meer gaan vullen. Omdat er geen... Water. Ah ja, dat er waterproblemen zijn, ja. dat soort dingen. Leer het gerust even in onze app van Radio 2. En vanaf woensdagavond een prachtige nieuwe show bij ons op VRT1. Ik vraag het aan met songs waar bekende mensen een goed verhaal bij hebben en Niels de Stadsbader presenteert die van Ik Neem Er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 Dat je vanavond met Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Tonight, I'm gonna have myself A real good time, I feel alive. good time having a good time shouldn't stop leaving through the sky dan een jaar geleden dat je dat liedje hoorde, om zes uur, hier op Radio 2. Queen, don't stop me now. Krijg je toch warm van? Blijkbaar hadden we in juli 2022 een paar dagen rond de 40 graden. Dat Kelly weten aan het mallen? Je gelooft mij niet, hè, Peter. Ja, ik geloof je, maar ik vind het zo warm. Ja. Dat het gevoel. Ja. idee voor vandaag, relax, take it easy en Mika, het is één over half zeven. Zometeen al een nieuws uit je buurt, eerst Goedemorgen, ook vandaag wordt er hinder verwacht door het protest van de boeren tegen onder meer het landbouwbeleid en nieuwe en strengere Europese regels. Het verkeersknooppunt bij name wordt geblokkeerd door honderden tractoren en ook op de Brusselse ring bij Halle blokkeren boeren de weg tot na de ochtendspits. En in Jordanië zijn drie Amerikaanse militairen omgekomen en meer dan dertig anderen gewond geraakt bij een drone-aanval op hun basis. Een Iraanse groepering die actief is in Irak heeft de aanval opgeëist. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Het boerenprotest is dus overgewaaid naar de Kempen. Honderden boeren protesteerden gisteravond op de Grote markt in Turnhout tegen het net goedgekeurde Vlaamse stikstofakkoord en de dalende inkomsten van de boeren. In het midden van de markt werd symbolisch een galg in brand gestoken met daarop de namen van de Vlaamse meerderheidspartijen. Je hoort voorzitter van Farmers Defence Force, Bart Dickens en een van de deelnemers. De dictatuur van de heeft geleid tot de uitroeiing van de boeren. We hebben in de oorlog ook zien iemand gehad die bepaalde mensen, groepen viseerde en uitroeide. Aggressief? Dat is niet agressief. Aggressief is als je mensen gaat aanvallen. Dit is gewoon ons kenbaar maken op een ludieke manier. Maar niet agressief. Later op de avond hebben de boze boeren ook het distributiecentrum van Aldi in Turnhout geblokkeerd. Ze wilden verhinderen dat de winkels bevoorraad zouden worden. In Weelde bij Ravels zijn twee mensen gewond geraakt bij een crash met een zweefvliegtuig. Dat kwam in de problemen bij het opstijgen en plofte van een kleine 10 meter hoogte tegen de grond. Philip Bastiaanse van Hulpverleningszone Taxandria. We zijn blijkbaar eerst met de neus. De impact opgevangen en dan uh, is de rest uh, erachteraan gesmakt eigenlijk. Uh. De piloot die achterin zat, die heeft uh, toch wel een serieuze klap gekregen waardoor hij uh, toch rugklachten had. Zodat de mug dan van gezegd had dat de mug al een uh, verticaal moest ontzetten om zijn rug stabiel te houden. Dus die is overgebracht naar het hospitaal met pijnlijke rug, onderrugklachten de piloot die voorin zat, die is gewoon zelf uh, het toestel kunnen verlaten. Het hele verhaal lees je ook in de app van VRT Nieuws. De Antwerp 10 Miles, of liever de Antwerp Park Miles, een loopwitsrijd door Antwerpse parken, was gisteren voor het eerst uitverkocht. 4.200 deelnemers liepen op een parcours van 5, 10 of 20 kilometer langs Forten en ook door het Bosuilstadion. Pittig, ja. Pittig, ja. Pittig. Het was top, echt. Het weer was keigoed. Het is echt gewoon een een mooie loop en dan door het Boshaalstadion ligt de max. Mocht eigenlijk langs de tribune binnen, dan uh, langs boven, dan naar beneden, dan een langs de grasmat en dan zo terug buiten doen. Ja, dat is uniek hè? dat doe ik om niet elke dag zo. Een feest gisteravond in het voetbalstadion van KV Mechelen, want de kakkers hebben dankzij twee doelpunten diep in de blessure tijd gewonnen van RWDM. De Brusselaars speelden al vanaf de vierde minuut met tien man. Patrick Pflukke scoorde twee keer in de 3-1 overwinning. Twee doelpunten en assists, dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij en voor de hele, hele club. Het was een belangrijke wedstrijd, een zespuntenwedstrijd voor ons. Uh, we hebben direct na die wedstrijd tegen Gent gezegd, als we die drie punten nu hier niet pakken, is die wedstrijd voor niks. Dat hebben wij denk ik vandaag ook dan serieus gespeeld en uit die trip. hier gaat. Vandaag droog met heel veel zon en ook zachte temperaturen tot 10 graden. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VrT Nieuws. De problemen als je nog moet vertrekken rond Brussel het. ...is echt pittig aan het worden. Hajo, goeiemorgen. Goeiemorgen, inderdaad. Dus die boerenprotesten zorgen voor heel wat problemen... ...op veel wegen rond Halle. Dus de buitenring rond Brussel richting Halle... ...is afgesloten in Huizingen. Daar sta je een half uur in de file vanaf Ruisbroek intussen. De binnenring, die is gesloten vanaf Iteren in Wallonië... ...tot helemaal in Ruisbroek, bij, bij Brussel al is dat. En dan de E429 bij Halle, daar blijf je beter helemaal weg... ...want die is afgesloten ter hoogte van het kruispunt... ...met de Nijvelse Steenweg. We meten daar al bijna anderhalf uur vertraging vanaf Tubeke. Dan in Wallonië zijn er ook snelwegen dicht. Dat is de E411 en de E42 bij Dossoe, bij Namen. Dus daar moet je de snelweg verlaten. En ook bij Aarlen, verder door naar het zuiden, is de E25 naar Luxemburg afgesloten. De files naar Brussel, de andere files dan liever op de E40. Bijvoorbeeld een half uur vanaf afvliegen tot even voor groot bijgaarden. komt door een ongeval. Op de E314 een beetje aanschuiven tussen, tussen Tieltwingen en Aarlen. Naar, naar Antwerpen ook, natuurlijk, al bumperen op de E34 en de E313. Telkens zo'n 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Herentals West, zie ik. En tot slot de gewone ochtendrukte ook op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Al goed dat we jou hebben Hayo. Op dag van vandaag misschien maar ja, wel. Van ja. Vandaag is wel. Ja, dag van vandaag. En dat we GPS hebben en Waze en dat soort dingen. Ja. Maar ik weet niet of je gisteren naar Kampwaas hebt gekeken. Daar hadden ze geen GPS en daar was toch wel iets over te doen. Daar gaan we het straks over hebben. Is de voorraad op? Dat is helemaal top.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 Altijd zeker. Radio 2. Goeiemorgen morgen. Ja, goedemorgen telt voor 2. Radio 2. De het is 20 voor 7. Oké, okay, kleine spoiler, lieve luisteraar, want als je niet naar Kamp Waas hebt gekeken bij ons op VRT1, schandalig. Maar let even op, want ik ga iets delen. Er zijn een paar mensen uitgegaan gisteravond in Kamp Waas, programma van Tom, waar je met bekende, onbekende mensen tenminste een opleiding doet bij de Special Forces. Echt tot de zwaarste afdeling van ons leger. Er was één onderdeel gisteren, dat was de oriëntatieloop, waar je met een kaart en een kompas dan je weg moet zoeken... Kilometers lang. En dat ging bijna verkeerd. Dat ging verkeerd bij Emma, een ongelooflijk lieve juf die zich hard wil bewijzen. Maar na een uur zat ze ongeveer op dezelfde plek. Ja, die moest 50 of 60 kilometer stappen. En dan zou ze daarna nog eens een heleboel kilometer moeten stappen. Ja, dat kan niet, natuurlijk. Dus ging ze eruit en ze was zo kapot en zo teleurgesteld. Kijk en luister nog even mee. Goed blijven. Dat kunt u. Emma doet wat ze geleerd heeft, helemaal teruggaan naar het laatste herkenningspunt. En dat is voor haar niet ver van de sterk. Ja, zoveel medelijden. Is die. zo ontredderd. Oh. En die wou zich zo bewijzen tegen alles en iedereen. Maar ja, die had al een hele tocht gedaan door donkere, ja. smalle grotten. Die waren kapot. Maar vooral... Hoe moeilijk is dat? We hebben intussen allemaal een gps. Wij kunnen dit ook niet meer, nou, natuurlijk. Nee. Stel je nu de tijd voor dat je die niet had... En er is al veel onderzoek naar geweest, blijkbaar. Ja, mensen die goed kunnen kaartlezen, die zouden een goed getrainde hippocampus hebben. Dat is een deeltje in de hersenen dat op een zeepaardje lijkt. En daarin slaan we nieuwe herinneringen op, maar ook navigatie bijvoorbeeld. En het onderzoek blijkt dat taxichauffeurs uit Londen, uh, die uh, een stad die zo'n 25.000 straten telt, meer grijze stoffen hadden in dat achterste deeltje van die hippocampus. Ma. Dus die, die kunnen dat dus heel goed. Je zou het ook kunnen trainen. Hoe meer je er ergens naartoe rijdt zonder gps, hoe beter je erin zou worden en dat vrouwen sowieso niet kunnen kaartlezen dat zou ook onzin zijn want er is blijkbaar weinig verschil tussen mannen en vrouwen op vlak van oriëntatie ik ben ook nou. voor de mens die dan zo als je naar links of rechts als je dan moet kiezen sowieso altijd de verkeerde kant altijd. Ja, maar ik, ik ben er echt super slecht in. Als je nu eens een paar dagen rust wil, dan moet je mij ergens droppen zonder uh, gps. En ik ik no way dat ik dat terugvind. Ik heb ja. ook zo geen zeepaardje in mijn hoofd. Uh, zeepaardje is al lang zegt. verdronken bij ja, mij, denk ik. ik wow, denk het man. ook. En vroeger had je dan van die dikke boeken die je dan moest meenemen. En moest je dan de weg daarin zoeken. Halleluja voor de gps, zeg. Ja, want zelfs dat. alleen daarmee zou ik het ook niet vinden, denk ik. Oeh, man. Corrie van den Born uit Gaver. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Hoi. Jij doet het goed. Jij rijdt met de verkeersinformatie van VRT en ook met Waze. Um, maar je hebt ooit ook een probleem gehad in de Ardennen. Vertel eens. Ja, we waren in de Ardennen. De route aan het van de oorlog. Er stonden als de bekant uh, die informatie gaven over de slag bij de Ardennen. Ja. En ook nog met een kaart... En uh, mijn man was chauffeur, en ik las de kaart. En hij zei links, en ik zag op de kaart rechts. En we zaten in het korenveld, ja. <lacht> ik, had de, ik had bij de sports, bij de gidsen geweest, en ik had weer de kaart lezen. Ja. En, uh, maar nu zou ik het niet meer kunnen. Dat is iets dat ook moet onderhouden. Maar ik onthoud vooral, jij kon de kaart lezen en hij vond dat hij gelijk had. Dat is toch typisch zo, hè? Dat is toch altijd ja, zo... Typisch oh. mannen, ja. ja, typisch mannen, Ja, ah, typisch mannen. He. Je kan het alleen maar bevestigen, Corrie. Dankjewel voor je mooie anekdote. Fijne ochtend nog. Goedemorgen, ja, zeg. Dankjewel. Je Venten, hè? Dit is een goede vent hoor. George Ezra. Anyone for you. Goedemorgen. Just turned 21, and then I said, "Here's my." I could be anything you want of me And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Ik denk dat dit een liedje is van Disney. Maar dat is dus niet zo. Anyone for you van George Ezra. GPS'en. Ja, gelukkig hebben we ze intussen wel. Bon, we waren ooit op kamp in de Dardanen dan. Met uh, de Giro. En we hadden ook een tocht uitgestippeld. Met allemaal jonge kinderen van jaar of zes, zeven ongeveer. En ook geen kaart. We hadden geen idee wat op voorhand uitgezet. Ik dacht van, wat we vinden dat wel? En op een bepaald moment zegt zo een kind na een uur of drie... Leider... Ja, jongen. Hier zijn we toch al geweest? Ja, maar die bossen die lijken allemaal zo op elkaar. Dus het is ja, belangrijk om uh, toch misschien dat gevoel even aan te scherpen. Bon, weet Margot nog waar ze is? Margot van de regio. Want op dit moment zijn er heel veel boerenprotesten. En onze Margot van de regio ja, die is aan het kijken hoe erg of hoe uh, niet erg het is op dit moment. Het is vooral nog heel donker. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik zie je niet. Oei, <laughs> maar je hoort me wel. Ja, dat is, dat is ja, ja. wel leuk. Vertel eens. Wel, ik sta ergens in Beersel. Um, dus het, mijn doel is om vandaag naar de boeren te gaan. Die zijn volop aan het protesteren. Wie de Brusselse ring oprijdt, die gaat het ook overal op de grote verkeersborden zien staan. Manifestatie, afrit Huizingen is afgesloten. En effectief, uh, verder dan Beersel kon ik al niet rijden, dus ik ben er daar afgereden. Hier is het op dit moment um, nog, ja, dit zijn de kleine wegen. Hier kan je nog makkelijk rijden. Maar bijvoorbeeld aan het uh, tankstation van Ruisbroek aan de overkant. Uh, op de Brusselse ring, ja, daar stonden heel veel boeren alles al af te zetten dus uh, het gaat uh, geen fijne ochtendspits worden maar waarom staan ze daar? wat is hun verhaal? dat ga ik vandaag proberen ontdekken als ik tot bij hen geraak dus als er een, een boer aan het luisteren is die ergens rondom Halle staat doe een berichtje in de Radio 2-app, dan kom ik eens op bezoek ja, er zijn heel boze. Misschien zou het fijn zijn dat jij ook een vrolijke boer, of dan een boze boer, een beetje vrolijk kan maken. Dat kan ja, je denk ik wel. een vrolijke boze boer. Ja, deelt gerust in de app van Radio 2. Als je zelf onderweg bent, of je zit zelf met grote problemen, mag je delen bij ons. Maar Margot, heel veel goede moed daar.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 ik dacht dat ik een... nooit Ja, Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2. Did you ever mean it? You ever mean it? How can they say that? Grace. Het is 4 voor 7. Goedemorgen, daarnet waren we bezig over Kamp Waas gisteravond. Daar moesten ze maar werkelijk 5 tot 60 kilometer hun weg zoeken met een kaart en een kompas in een bos. En dan moest de nacht nog komen. Dus sommige mensen zijn uitgevallen. Mm -hmm. Kan je herbekijken op VRT Max of bij ons op VRT1. Ik vond het pittig alleszins. Maar pff, jij kan het niet, Schema kan het niet. Maar blijkbaar Roy Hoekstra die kan het wel. Roy, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen iedereen. Ja, jij bent wel goed met kaart en kompas. Leg eens uit, waar ligt het aan? Nou ja, ik heb ook in het leger gezeten. Hmm. En daar een uh, scouting uh, gehad. Ja, en bij de verkennis leer je heel veel met goed kaartlezen. En uh, daarbij heel ouderwets van mijn vader geleerd... altijd vooraf de route bekijken die je gaat rijden. En dan uh, kun je globaal de grote plaatsen. En dan kun je makkelijk de routes vinden. Ja. Ja, ik ja, het, is, het is misschien anders als je herkenningspunten hebt. Want in zo'n bos ja, kan je wel op voorhand je route uitstippelen. Maar als dan, ja, dan gaat het mis bij het kompas, vermoed ik. Ja, dat klopt. Het gaat veel meer met het kompas. Maar ook, uh, wat ook is, je moet gewoon goed kijken hoe de sporen lopen. Dan hoe mensen voorheen of andere mensen of dieren. Dat je daar gewoon naar kijkt hoe de sporen ja. lopen. En dan volg je daarmee de reden. Maar dan wordt het donker, Roy. Wat dan? Ja. ja. Ja, dan is het uh, meestal stoppen. Ja. En dan wachten we tot het uh, weer wat lichter wordt, en dan ga je weer verder. Ja, tenzij je een heldere hemel hebt, dan kun je je nog een beetje oriënteren ja. op de polster, waarschijnlijk. Ja, maar ook uh, wat je met de kompas is, is het normaal gesproken geen probleem als je een goed kompas hebt. En ik verwacht dat ze bij Kampvaas best wel goede kompassen hebben uitgegeven. Die hebben hele goede ja. kompassen, maar er zijn sommige <lacht> mensen die het gewoon niet in zich hebben. Alhoewel het zich ja. allemaal dit jaar enorm bevoorbereidt. Heb je het gezien, Roy? Nee, ik uh, was helaas gisteren wel aan het wandelen. En ik heb gewoon puur op uh, oriëntatie gewoon. Uh, ...van weten waar de bomen zijn en de bossen... Oh, wow. uh, ...gewoon rondgelopen. Ja. Zo knap. Goed, goedemorgen. Dankjewel je Roy, voor, uh, voor je verhaal. En herbekijk het VRT Max Kampwaas. Het is de moeite. Als je een kwartier machteloos moet toekijken... ...hoe je computer een update oh. uitvoert... Alle oh, nee. 9%. ...dan krijg je dat kwartier nooit meer terug...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 Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse pitloze blauwe druiven voor de prijs van maar 1,80 euro. Aldi, altijd slim. 2024 begint in een stijlaarts badkamer. E -viva -paya. Schut, ons onze badkamer is gerenoveerd, maar jij klinkt nog altijd hetzelfde, hoor. <laughs> ja, sorry, bij die nieuwe badkamer zat helaas geen goede jonge gelezen. Nou, oh, jij blijft toch mijn favoriete charmezanger. Ja, Kom wow. Kom uw nieuwe badkamer passen tijdens de open badkamerdagen in en u krijgt 2024 euro cadeau op uw badkamerrenovatie. Vamos a oh, oh, oh, oh. Renoveert uw badkamer. Oh, acapella. Een nieuwe maandag. Je giet straks van een nieuwe versie van 1 op 1 miljoen van Meteor. Met alleen maar stem. Wordt mooi. Elke dag, tel voor 2 VRT Radio 2. Het is 7 uur 14 Nieuws krijg je vanmorgen van... Goedemorgen. Protesterende boeren blokkeren de Brusselse ring. En verpleegkundigen is niet meer het grootste knelpuntberoep. Ook vandaag wordt er hinder verwacht door het protest van de boeren. Vooral dan aan het verkeersknooppunt bij Nama en op de Brusselse ring bij Halle. Sanne Baak, jij staat aan die Brusselse ring. Hoe is het daar? Wat de hoogte van het tankstation van Ruisbroek zagen we een tiental tractoren. De politie die blokkeert de oprit naar de Brusselse Ring. De landbouwers die voeren al enkele dagen actie, net als collega's in onder andere Frankrijk en Duitsland, protesteren tegen Europese milieunormen en vragen maatregelen voor hun dalende inkomsten. Want de kostprijs om voedsel te kunnen produceren is enorm gestegen, klinkt het. En de nieuwe regels die eraan komen, die zullen het volgens hen alleen nog moeilijker maken. Het boerenprotest is nu ook al begonnen in Vlaanderen, in de Kempen, want in Turnhout hebben boeren gisteren op de Grote Markt symbolisch een galg in brand gestoken. En dat is nog maar het begin van nog meer acties, zegt Bart Dikkes van Farmers Defence Force. Veel van de landbouwers zijn bedreigd. Het is genoeg geweest. Deze week hebben we een stikstofakkoord goedgekeurd. Er wordt niet geluisterd naar ons. Wij hebben gezegd, hier we het op, we gaan met harde acties starten. En dit is een aftrap van een hele week of twee weken. We zullen zien hoe lang dat het nodig is tot de regering met ons gaat praten en dat de rommel dat ze gemaakt hebben van tafel gaat. Ja. Ook in Frankrijk dreigen de boeren ermee om vandaag alle toegangswegen naar Parijs te blokkeren. Na drie jaar staat verpleegkundigen niet meer op de eerste plaats op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. Dat zijn jobs waarvoor er veel arbeidskrachten te weinig zijn. Het meest gezochte beroep is nu de technicus-industriële installaties, die onderhoudt, herstelt en installeert machines in fabrieken. De helft van de top 10 van de knelpuntberoepen is een technisch beroep, zoals ook onderhoudsmechanicien. Maar bedrijven zoeken meer en meer zelf naar oplossingen. Dat zegt Vicky de Kokker van Agoria, de Federatie van de Technologische Industrie. Enerzijds gaan bedrijven zelf opleidingen gaan organiseren en zij gaan dus zelf jongeren of werknemers opleiden met machines, nieuwe technologieën om die jobs toch ingevuld te krijgen. Een andere piste is eigenlijk veel ruimer gaan recruteren. Wij weten bijvoorbeeld dat jongeren die opgeleid worden tot kapster en dus heel veel competenties hebben rond fijne motoriek, dat die ook eigenlijk ingezet worden in het productieproces waar die fijne motorische vaardigheden ook van belang zijn. De Duitse uiterste rechtse partij AFD heeft bij districtverkiezingen in Toeringen in het du oosten van Duitsland onverwacht verloren. De kandidaat van de Christen-Democraten kreeg er de meeste stemmen. De AFD ligt onder vuur nadat bleek dat partijleden hebben gepraat met een extreem rechtse groep over plannen om buitenlanders weer het land uit te sturen. Sinds dat uitlekte zijn er in verschillende Duitse steden massabetokingen tegen het AFD en tegen racisme. In Jordanië zijn drie Amerikaanse militairen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt bij een drone-aanval op hun basis. Een Iraanse groepering die actief is in Irak heeft de aanval opgeëist. Iran zegt zelf dat het niks te maken heeft met de aanval. En dan in de Palestijnse Gazastrook zijn opnieuw enkele tientallen Palestijnen vannacht gedood door Israëlische bombardementen. In het voetbal heeft KV Mechelen kunnen winnen van RWDM. Het werd na verlengingen 3-1. Eerder gisteravond speelde Anderlecht en Union 2-2 gelijk. Union kwam 2-0 voor na twee fouten van Anderlecht-kapitein Jan Vertongen. Hij scoorde daarna zelf en Torgan Hazard maakte gelijk. Vertongen is blij dat ze een negende opeenvolgende nederlaag tegen Union hebben kunnen vermijden. Als we terugkomt van 2-0 tegen nummer 1 in het klassement... Toch een soort van tevreden. We wilden vandaag wel echt die match winnen. Maar als je 2-0 komt, ja, moet het blij zijn met dat punt. Zeker als je die tweede ook zo laat scoort. Ja, we hebben wel laten zien dat we wilden vandaag. Ik denk dat de fans dat ook wilden zien. Ik zeg niet dat wij dat anders niet tonen, maar dat was nodig voor de rest van het seizoen. En in de Afrika Cup voetbal is Egypte verrassend uitgeschakeld. Het verloor in de achtste finales van de Democratische Republiek Congo na verlengingen en een strafschoppenreeks. Egypte kon eerder al zeven keer de Afrika Cup winnen en is daarmee recordhouder. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Je hoorde het al, protest van boeren in Halle op dit moment gisteren in Turnhout. Gisteren hebben ze daar ook nog de Aldi geblokkeerd, het distributiecentrum. Ze wilden verhinderen dat de winkels bevoorraad zouden worden. En de loopwedstrijd, Antwerp Park, Miles was gisteren voor het eerst uitverkocht 4.200 deelnemers, diepen onder andere door het Bosuilstadion. Droog weer met zonneschijn vandaag bij 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uurtje en vind je in de app van VRT Nieuws. De problemen door de protesten dan maar. Tel eens Hajo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, vooral ten zuiden van uh, Brussel natuurlijk, zeker de regio Halle. De buitenring rond Brussel is afgesloten, even voor Halle, dat is zo in Huizingen, daar sta je ja, al bijna anderhalf uur aan te schuiven, zeg, vanaf Ruisbroek, dus blijf daar weg als je dat kan. De binnenring, die is gesloten, dat is al in Itre, bij, dus dat is in Wallonië inderdaad. Daar moet je verplicht richting Waterloo en Zaventem rijden. Verderop is er ook nog een filterblokkade in Ruisbroek. De EV 129 429 bij Halle, dat is ook onmogelijk om daar de ring op te rijden, dus van Brussel, en dat levert ook al vertragingen op van zeker een ja, anderhalf uur al vanaf Tubeke. Ook op de Bergense steenweg van Tubeken naar Halle gaat het helemaal fout momenteel. In Ballonië zijn ook een aantal snelwegen dicht, dat is de E411 en de E42 aan het knooppunt Dossou bij name. De E25 naar Luxemburg in Aarlem is gesloten en ook de E19 naar Frankrijk bij Nijmegen. De andere files dan naar Brussel. Die zien we vooral staan op de E40 vanuit Gent. Met een drie kwartier vertraging toch al vanaf Aalst. Door een ongevalletje bij uh, Groot Bijgaarden. De andere files naar Brussel vallen heel goed mee momenteel. Naar Antwerpen. Vooral drukte vanuit de Kempen zie ik. Zo'n twintig minuten vanaf Herentals West. En vanaf Oelegem moet je rekenen. De Antwerpse ring dan zijn we aanbeland richting Gent. Daar verlies je twintig minuten vanaf Deurne. En richting Beveren een kwartier van de A12 tot Lilo. Maar kijk, er is iemand vandaag en ze heet Belle Perez. Gelukkige verjaardag en goedemorgen. goedemorgen morgen. Hola chica Belle Perez. Hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Heerlijk toch, hè? Fantastische vrouw Belle Perez. Ja, vandaag. Leaños. Oh, 48 zou het ook niet zeggen, hè, zo'n ding. Hè. Ja, huh? hè? 48? Ja. Nee. Er 30 uit. Het ziet er ofzo? echt 30 uit. Ja, fantastische vrouw. Onwaarschijnlijk. Brengt al haar vrienden mee op Back to the 80s, 90s. En Elise doet volgende week een a cappella versie van een van haar grote hits. Het is vandaag 29 januari. Hopla, meteen de laatste dag van januari. En vooral de dag dat je hoort dat er heel veel boeren de boel aan het blokkeren zijn. Heel veel beesten en dat is voor de rest van de week waarschijnlijk. En dan minder koud en toch een beetje zon, maar ik kan je gek maken van Tanja Snoozy. Goedemorgen Tanja. Goedemorgen. Jullie wonen in Spanje. Tanje, maak ons gek, de temperaturen daar. Gisteren was 29 graden, maar in de zon is dat 49 graden. Oh, oh, oh. Mm. 40. Oh. Is dat nog leuk, Tanja? Ja, heel leuk. Tuurlijk is dat leuk, Peter. Wat een vraag. <laughs> maar ja, in de zomer gaat het daar ja. toch pokken heet worden. Dat denk ik, want wij wonen hier al meer dan een jaar. En vorig jaar was over de 50 graden En dat valt enorm mee. Over de 50? kan je mij aan ei koken. Ja. Zeg, Tanja, dankjewel. Fijn dat je luistert naar Radio 2 via onze app. Een heel fijne ochtend ja. nog. En dan een waanzinnig verhaal uit Sint-Iklaas in Oost-Vlaanderen. Ja, stel je voor, neem een babyfoon in huis. Je moet daarvoor geen baby pakken. Neem een babyfoon in huis. Want daar is een koppel en die hebben een dief gewoon kunnen betrappen door de babyfoon vertellen Jema. Het gebeurde in een huis in de buurt van het station in Sint-Niklaas en de bewoners die hoorden gisteravond rond iets voor negen uur toch wel vreemde geluiden via de babyfoon in, in de kinderkamer. En die dachten, ja, dat kan het helemaal niet van ons kind zijn Dus ze gingen kijken En dan zagen ze plots dat het raam in de kinderkamer open stond En dan kwamen ze echt oog in oog te staan met die inbreker oh. En die sloeg dan meteen op de vlucht via de tuin En uh, ja, de politie probeerde de dader nog te vinden Maar uh, ja, voorlopig niks gevonden Maar ja, dat is baby. verschieten, jong Maar ja, vooral denk je toch van maar hoe man, met die baby denkt toch meteen aan je kind ook Ja, ja tuurlijk Zou die kapot maken, hè ja, maar ja, hij was gaan lopen. Ik weet het, maar de gorilla in mij zou zo naar boven komen. Dat zou verschrikken. Hij zou ook uit het, uit het raam springen. Ik zou hem eruit gooien. Ja. Ik, zou, ik, ik denk dat ik zou verstenen, maar ik denk dat je dat niet weet. Totdat je dat... Totdat hij dat meemaakt. Ja, je wil het vooral niet. Ik snap, Peter, wel, als het gaat over kinderen... Ja. ...dan denk ik dat je een ander mens wordt. Als het nu was dat die inbreker dan gewoon in jouw woonkamer zou staan... Ah. ...dan zou je denk ik wel misschien echt freezen. Maar als het gaat om jouw baby is daar... ...en de inbreker staat daar... Ja dan. Ja, ja, dan doe je wel iets natuurlijk. Ja, wel. Ik heb al wel gehad dat ik zo in mijn bed lag en geluiden hoorde. En dan merkte ik, en als ik dan alleen thuis was... Want anders duw ik tegen mijn man en zeg ik ga eens kijken. En dat ik dan helemaal zo versteende en echt zo begon te luisteren. En elk krakje hoorde, maar toch niet zo direct ging kijken zo. Oh ja, ik uh, dan sta... Ik of zo mijn kijken. gsm al pakken en zo denken. Ja, dan ga ik de politie bellen. Zo dat. Dat, ja. Hebben misschien zelf uh, al dus meegemaakt een inbreker betrapt of iets gehoord op de... Dat is ook altijd op de babyfoon, dat je geluiden hoort. Dat je merkt, dat is niet mijn kleine. Dat zijn de geburen. Omdat die dan, ja ja, geluiden ja? oppikken. Ja ja, van andere babyfoons. Ah, die dat frequenties. heb ik Oei, en wat hoorde je dan? Ja, dat ja. Oeh. Oeh. Radio 2. Zelfde zijn het brutaal geweest. Geen spijt van dat je het weet. Want nu is hier de nieuwe tijd. Heuzen een freak de helft van mij. Dankjewel Tom Mortier uit Zwevegem om even een beeldje te delen. Het ziet er niet goed uit. Goedemorgen. Er is een zware brand bij Imoogmoen in Zwevegem. Beste ramen en deuren dichthouden in de streek. Ja, heel veel rook. Dus daar, inderdaad, in Zwevegem niet goed bezig. Hè? Nee. Nou, dat kan gebeuren. Uh, blijkbaar ook niet goed bezig. Ik heb mij volgens Katrien van Leuven ja. uit Essen heb ik gelogen. Katrien, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Gezze wakker, ze wakker, vertel het Ik ons. Ik heel wakker. Ja, Peter, welke maand is het, is het deze oh, maand? Oh, het is mijn quiz. Het is, wacht even, het is vandaag het is januari. Januari, Bing. Um, Wel Welke dag is het vandaag? Het is maandag. Hoe bezig, Peter? Twee op twee. En welke datum is het vandaag? Het is vandaag de 29e! Is dit dan de laatste dag van de maand, Peter? Nee. Heb ik dat gezegd? Ah, nee. Ja, twee keer deze ochtend. Nee. Wacht, ik ga even terugspoelen. want ja. ik, heb, ik heb iets anders gezegd. Ik ga even terugspoelen. Je gaat horen dat je, dat je fout bent, Katrien. Dus ik spoel even een paar minuten terug. <lacht> vandaag dus. De laatste maandag van januari. Zie je wel. Katrien. Oh. <lacht> wacht, wacht, wacht. Uh, niet wachten. De jury, de jury, de jury. Je moet hier toch nog even over nadenken. De jury is naar de carré geweest in het weekend. En ja, jij bent schema. waarschijnlijk een of ander subtropisch zwembad gaan spelen. Dus de jury heeft nooit gelijk. Ja, ja, ja, ja. Katrien, je zou zomaar kunnen meedoen met Punto Punto. Het gebeurt allemaal over anderhalve minuut. Geniet van de dag, hè.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 Vakantie. Het cruise door je gedachten. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland naar Noord-Europa. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk verwennen aan boord. Van culinaire sensaties, verrassend entertainment tot ongekende persoonlijke service. Een cruise is de ideale vakantie. Holland America Line. Met wie anders. Nu te koop in onze webshop. Wordt het product niet geleverd? Niet onze verantwoordelijkheid. Krijg je het foute product aan? Niet onze verantwoordelijkheid. Is het product veel kleiner dan je had verwacht? Niet onze verantwoordelijkheid. Heeft het product de foute kleur? Niet onze verantwoordelijkheid. Aanbod onder voorwaarden. Radiospot gehoord die niet hoort? Jep. Meld onethische reclame op jep.be. Jep. De jury voor ethische praktijken in zaken reclame. Sprek. Amai, Oh, 5000 euro premie op elektrische wagens. Ik ga overstappen, hè. En kijk, kijk, hè. Oh, een MG is het S. Een koele SUV. Zeg. Ideaal voor Marie en de kinderen, hè. En hier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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per la justa. Zoek de eerste letter het juiste antwoord. Veel boeren onderweg, maar gewoon gezellig spelen rond deze tijd. Op Goedemorgen, Morgen. Rosie de Schutter uit Buggenhout. Goedemorgen, Rosie. Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. Lekker geslapen, Rosie. Goedemorgen. Ik denk het wel. Dus. Ja. ja, lekker geslapen. Rosie, zometeen ga je spelen. De klok start van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. En vul aan. Heb bij drie juiste antwoorden win je die unieke, exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Vlaanderen smeekt erom. Jij kan hem winnen vanmorgen. Snel spelen en passen als je het niet weet. We beginnen vanmorgen met de D van Dirk. Welke D bestel je als je koffie wil drinken zonder cafeïne? D-café? Welke E noemen we in de volksmond een rekker? Pas. Welke F is een nachtelijk feestje waar je ooit al eens hebt geslouwd? Oh, oh pas. Welke G kan je krijgen als je een overtreding maakt in een voetbalmatch? Ja, pas. Ah, roze. roze oh, ja. Oh, nee, Eentje nee, begint te missen, dan gaat het fout. Ik snap het. We gaan even overlopen. Je was goed begonnen. Een decade als een koffie zonder cafeïne. Ja. De E in de volksmond, naar rekker, is een elastiek. Oh ja. Ja, maar ja, hè, tuurlijk. En ja, dan de, ja. de vijf is ja. het nachtelijk feestje. Oh ja. Oh. En dan een gele kaart kan je krijgen als je stout bent geweest in het voetbal. Oh, nee. Oh, mens. Ja, Rosi, Rosi, het is niet erg. Het is maandag. Het is daarmee. Ja vallen. als je het niet zelf moet meespelen lijkt het toch altijd gemakkelijker Ja, dat is dat. En dat ons grootmoeder wielkenschat, was naar schoon een tram geweest. Dus is allemaal niet erg. Geniet ervan van de dag, de Ja, dankjewel. Ik speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Een schone een tram trouwens hè? Ja. Ja ja. Grootmoeder. Oh. Raise the roof and have some fun Throw away the work to be done Let the music play on, play on, play on Everybody sing, everybody dance Lose yourself in wild romance We're going to party, corral, fiesta, forever Come on and sing hello Fiesta forever. Come on and sing along. All night long. All night All night All night long. All night All night All night long. All night People All All night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 I'm Long. Vijf voor half acht. In Spanje 40 graden, maar hoe is het bij ons? Het leven begint in een stijlaats badkamer. Jongens, jongens. Sabine Hagedoor, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg nu alweer iets voor, Sabine Hagendoorn. Er was blijkbaar op de Kastaars. We ons af, was jij daar? Want wat was er te zien? Ja, wel, uh, Sabine, ik was op die vijf en ik was al gaan zitten. En achter mij was er een stoel met jouw naam op. Ik zeg, oh, gezellig, onze weervrouw komt achter mij zitten. Maar ik heb jou dan uiteindelijk niet gezien. Ben je nee. nog gekomen? Nee, want ik was ziekjes. Uh, oh, maar wat oh, is dat met al die zieke oh. mensen? Ja, ik ja, ben van... ondertussen beter, gelukkig. Oh, ja, maar uh, ik had met jou kunnen dansen. Maar het zal voor een volgende keer zijn. Eh, wel, we, hebben, Absoluut. we ja. hebben nog een afwezige die, uh, die je straks kan horen. Dat is Meteor. Ja. Ja, want die half jouw garmen, best met alles daarover straks. Laat maar even horen. Het is niet meer zo koud, Sabine. Wat krijgen we nog? Nee, het is, het is zacht, het blijft droog ook. We krijgen zon, maar de zon wordt, wordt gesluierd. Veel hoge wolken, soms wat middelhoge wolken. En temperaturen straks rond 11 of 12 graden, dus dat valt zeker zeer goed mee. Een zwak tot matige wind hoort erbij uit zuidelijk zuidelijke hoek. En dan vanavond en vannacht stilaan toch meer en meer bewolking vanaf het westen. Maar het gaat wel nog droog blijven tot de ochtend. Temperaturen rond 6 of 7 graden, dus dat valt zeker ook nog mee. Een redelijk zachte nacht. Behalve als je richting Ardennen gaat. Want in sommige Ardense valleien. ja, flirt dat kwik toch met het vriespunt. En uh, morgen dan. Uh, ja, toch er dan vandaag. Uh, redelijk veel wolking. En daar kan soms al eens een spatje regen uitvallen. We houden wel nog altijd die 11 of 12 graden. Woensdag ook veel wolken. Na de middag wat zon bij 9 graden. Grijs weer voor donderdag. Met hier en daar een beetje gedruppel. Maar na de middag zou de zon er wel opnieuw meer doorbreken. En voor vrijdag en zaterdag. ja, dat dan zijn alweer die wolken daar eh, redelijk grijs weer? kan op wat lichter regen of motregen, maar temperaturen die blijven toch wel ergens rond een 10 of 11 graden, dus eh, redelijk zacht weer. Oeh, oké, okay, we hebben regen gehoord, maar zacht ja. ook vooral. Dankjewel, Sabine Agedoor. Morgen, morgen. Peter en Kim. Until you're tired You brought me close I felt the heat between your last moments You're way too young to end your life Die was ziek van het weekend. En toch hebben we hem nog net voor 8 uur. Dat is voor straks. Zometeen ook het nieuws uit je buurt. Goedemorgen, ook vandaag is er veel hinder door protest van de boeren. Het verkeersknooppunt bij name wordt geblokkeerd door honderden tractoren. En ook op de Brusselse ring bij Halle blokkeren boeren de weg. Ze zijn boos over onder meer strengere Europese regels en de stijgende kosten die ze hebben. En er staan nu al 241 knelpuntberoepen op de lijst van de VDAB. Voor het eerst staat verpleegkundige niet meer op de eerste plaats. Nu is technicus voor industriële installaties het grootste knelpuntberoep. Op twee staat dan verpleegkundige en op 3 poetshulp bij mensen thuis.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 een impact opgevangen en dan is de rest erachteraan gesmakt eigenlijk. De piloot die achterin zat, die heeft toch wel een serieuze klap gekregen, waardoor dat hem toch rugklachten had, waardoor de mug dan van gezegd had, de mug een verticaal moest ontzetten, om zijn rug stabiel te houden. Dus die is overgebracht naar het hospitaal met pijnlijke rug, onderrugklachten. De piloot die voorin zat, die is gewoon zelf het toestel kunnen verlaten. Het hele verhaal lees je ook in de app van VRT Nieuws. De Antwerp Park Miles, een loopwedstrijd door Antwerpen met parken en ook de Bosuil, was gisteren voor het eerst uitverkocht. 4200 deelnemers liepen een parcours van 15 of 20 kilometer. Dat ging ook langs Forte en dus het stadion van de Antwerpen. Pittig, ja, Pittig, ja, Pittig. Het was top, echt. Het weer was kei Het is echt gewoon een hele mooie loop. En dan door het stadion. Lichte max. Je eigenlijk langs de tribune binnen, dan uh, langs boven, dan naar beneden, dan een stukje langs de grasmat en dan zo terug buiten doen. Ja, dat is uniek, hè? Dat, dat komt niet elke dag zo. Voor veel deelnemers was de wedstrijd een eerste horde in de aanloop naar de Antwerp 10 miles op 21 april. Een feest in het voetbalstadion gisteravond van KV Mechelen. De kakkers hebben dankzij twee doelpunten diep in de blessuretijd gewonnen van RWDM. De Brusselaars speelden al vanaf de vierde minuut met tien. Patrick Flukke scoorde twee keer in de 3-1 overwinning. Twee doelpunten en assist, dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij en voor de hele, hele club. Dat was een belangrijke wedstrijd, een zespuntenwedstrijd voor ons. Uh, we hebben direct na die wedstrijd tegen Rent gezegd, als we die drie punten nu hier in de pakken, is die wedstrijd voor niks. Dat hebben wij denk ik, vandaag van de zei en uit ja, die trippen weer twee Een mooie zonnige dag en zachte temperaturen tot 10 graden. De problemen in maar haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ja ten zuiden van Brussel vooral veel problemen door die boerenprotesten natuurlijk. De buitering rond Brussel die is dus nog steeds dicht in Huizingen. Daar moet je de snelweg verlaten. Daar staat anderhalf uur file, maar liefst vanaf Ruisbroek al. De binnenring is dan weer gesloten in Iteren, dus ten zuiden van de taalgrens. En daar moet je dan dus ja, eigenlijk verplicht richting Waterloo en Zaventem rijden. Daardoor is het ook al een half uur aanschuiven, zie ik, op de E19 vanaf Nijvel. Dan verderop op diezelfde binnenring is er ook nog een filterblokkade bij Ruisbroek. Daar staat ook wat file natuurlijk. En op de E429 bij Halle, vanuit Doornik. Ja, daar kan je eigenlijk de ring richting Brussel dus niet meer op. Dat betekent dat je moet omrijden via kleinere wegen. Het levert de anderhalf uur vertraging op daar op die E429 vanaf Tubeken en dus ook files op kleinere wegen vooral ten zuiden van Halle, rond Dworp en ook op de Alsenbergse steenweg van Sint-Genesius-Rode naar Linkebeek. In Wallonië zijn ook een aantal snelwegen dicht. De e 411 liever en de E42 aan het knooppunt Dosu bij name. Op de E25 naar Luxemburg staat een filterblokkade bij Aarlen. En de E19 naar Frankrijk is bij Nijvel ook afgesloten. Je moet omrijden via Charleroi. Heel, heel gedoeders. De files naar Brussel, dat is nog drie kwartier van Aalst tot even voor Groot Bijgaarde. De weg is daar wel vrijgemaakt. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot een kwartier, zie ik. Ook op de binnenring rond Brussel niet zoveel aan de hand. Een kwartier vertraging daar van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitering ook van Waterloo tot Tervuren. Vuren. Naar Antwerpen vooral opletten op deze Vanuit Gent, er is net voor Loker een ongeval gebeurd. 10 minuten aanschuiven daar. En vanuit de Kempen sta je een half uur in de file vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. En tot slot, op de Antwerpse ring richting Gent, een ja, toch een drukke spits met 25 minuten vertraging vanaf Merksem. Zo hé. nog even over die uitdrukking daarnet. Er was iemand een beetje in de war, dus ik zei van... Um als mijn moeder... Oh, momentje. Als mijn moeder, nee, als mijn grootmoeder Wilkes had gehad, was het een hele mooie tram geweest. Uh, je had het ook nog niet gehoord. Nee, nee wij zeggen, als on, ons kat een koei... Wacht, als ons kat een koei was, dan konden we ze melken aan de stoof. Oké, okay, en er was nog iemand anders, Peggy, die zei... Ja, de proper versie is... Als mijn tante Wilkes oh, het was een koei... <laughs> Dus dat kan, maar nog een betere, de minder propere versie is mijn tante klut na, is mijn onkel geweest Dat vind ik de beste Heel mooi, dankjewel Peggy Heel mooi Oeh, misschien is dit leuk voor de zomer, schat En ligt er aan het strand? Maar ja, en bovenop een berg En oh. aan, aan Wijngaarden en midden in het bos Waar is dat? De beste hotelkamer heeft een stuur en vierwielen Huur een camper bij Gobooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt Kijk op gobooney.be.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 You Rocket chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, Grandmother? En ben Darby, groot heet dat jaar aan het Dance Little Sister. En hou je app klaar van VRT1, ook de televisie, want over een paar minuten hoor en zie je een nieuwe a capella la versie. En terwijl je daar toch bent. Margot van de Regio. Die Margot van de Regio dacht: van, ik boor mij even in de blokkades van de boeren. Margot van de Regio, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor en zie je nu op een rustige plek, precies. Vertel, eens, hoe is de ochtend ja. geweest al. Ik sta in het centrum van Halle intussen en hier is het buiten de normale ochtendspits, denk ik, vrij rustig. Um, op de ring is dat een heel ander verhaal en daar geraak ik op dit moment zelfs niet meer. Alle op- en afritten richting de Brusselse ring die staan pot-pot dicht. Ik heb mij laten vertellen dat de boeren vannacht een, uh, stonden te, de, de koolruit in Halle, de, de opslagplaatsen daar, stonden te blokkeren. Daar ben ik naartoe gereden en daar zijn ze net vertrokken. Of toch een uur geleden, het staat daar nog volledig afgesproken, oh. uh, door politieagenten. Maar mensen die werken in de kolruit in Halle, die kunnen daar ondertussen wel geraken. Dus als je onderweg bent naar daar, het is geen probleem. Uh, ik heb ook al heel veel boeren gezien die uh, aan de overkant van de weg dan stonden, maar daar kon ik niet bij stoppen. Dat is wel heel onveilig geweest. Zijn. Mm -hmm. En dat waren ook Franse boeren. Ik zag Franse slogans. Ze uh, oh. stonden daar een vuurtje te maken. Ja, zo de typische stakingstaferelen. Uh, ik hoop nog een Vlaamse boer te, kunnen, te pakken te kunnen krijgen en die straks eens aan het woord te laten, want dat verdienen ze ook wel. Mm -hmm. Ik merk in de reacties uh, in onze Radio 2-app ook dat heel veel mensen in de file staan, maar ook wel het moment uh, van de boeren gunnen die uh, zeggen van kijk, we staan hier nu, maar laat hun stem maar eens horen. Dat is heel belangrijk. Ja, in Pajottengem zie ik ook intussen berichten binnenkomen dat die, die borden hebben omgekeerd. Zoals een tijdje geleden ook in West-Vlaanderen al gebeurde. Ja, dat protest is aan het toenemen. Zeer benieuwd wat de rest van de week nog brengt. Margot, hou ons op de hoogte. Fijne ochtend. Margot van de regio I could have my Gucci on I go my Louis But even with nothing on But I made you look I made you look make you double take, soon as I walk away, call up your chiropractor, just in case your neck breaks, tell me what you, what you, what you gonna do, Ooh. cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen, I'm about to turn the heater. gonna make the glasses of steam, Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do.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 You'll never be the same This ain't that ordinary This that 14 karat cake Ooh, Tell me what you, what you, what you gon' do Goedemorgen, Megan Trainer. Made you look. Goedemorgen. Kwart voor acht. En hoe goed is de nieuwe versie van Swimming in the Pool geworden van Bart Peters? Onze acapella versie Klonk als volgt: Zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Ja, ja, Dan gaan we zwemmen ba, ba, ba, ba, ba, ba. in de zee. Ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba. Als twee vissen in het water. Gaan we zwemmen in de zee Kan je nog altijd zien en horen op VRT Max natuurlijk Vorige week maandag dus de eerste acapella maandag En dat is vandaag ook zo Vorige week Bartje Peters, vanmorgen Meteor Met onze acapella groep Impact hij was er niet, zaterdag op de kastijds. Hij was er niet, ik heb hem niet gezien. No. Ik heb hem vanochtend ook nog niet gezien. Eh, wel, het zou nu wel kunnen gebeuren, ik kan hem ja. horen en zien. Goedemorgen, Joris van Rosse Meteor, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, uh, hoe gaat het met je, Joris? Niet zo top eigenlijk. Ik weet niet hoe het. Um, je het veel te lang duren, dan nog eens Ja, want jij kon zaterdag niet. omdat je Oh, mooi. Omdat je ziek was. Wat heb Sorry. je precies, Joris? Uh, een zware griepje en zo, uh, een infectie op mijn longen. Maar uh, ja, ik weet niet hoe, uh, het wordt niet beter. Normaal gezien denk ik na drie, vier dagen ah, gaat het beter zijn. zijn. Dan worden ze morgen zwakker en dan denk ik: ah, ja, toch en... Nog niet. Maar... En als ik eerlijk mag zijn voor wie meekijkt in de app, hij ziet ook een beetje bleker dan anders. Hij ziet er heel bleek uit. Sorry. wel. <laughs> en ook een kleine, een kleine ellendige reutel daarbij. Zo, oh, jongens, dat armen. gaat echt niet goed. Maar, oh, sorry. Sorry. Maar, het is, maar het is heel leuk om nog eens 's ochtends te kunnen bellen met iemand. En dan zeker met jullie twee, dus uh, ik ben oh. heel blij Dankjewel. <laughs> hier. Dank je wel. Op de Mediaprijs, de Kastaar, zaterdagavond, heeft jouw zus Lies dat gedaan. Dat was wel zeer goed. Ja, he? het was echt wel goed. Oh man, dus heeft dat En op zo'n korte tijd dat ze voorbereidt... Allee, ik had er wel heel veel respect voor. Ze deed dat bangelijk. Maar vooral, Joris, je hebt een nieuwe versie kunnen maken van 1 op een miljoen met alleen maar stemmen, met onze a cappella groep Impact. Eerst even over dat nummer 1 op een miljoen. Hoe belangrijk is die song voor jou? Um, ja, voor, voor mij en een, een meteoorgebeuren is dat wel, dat was de eerste, allereerste nummer 1 uh, song voor, voor ons. En dat was ook het eerste nummer dat eigenlijk op alle radiostations werd gedraaid in Vlaanderen. Dus dat was nieuw en uh, sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergop gegaan. Ik um, denk dat ik na één op een miljoen nog ben gestopt met werken op school, een jaar nadien. Oh. Dus uh, die song heeft voor mij heel gedaan, ja. ja. Belangrijke song. Wat hebben jullie ermee gedaan in A cappella land Gezongen. <laughs> nee, um, in A cappella land Ja, kijk tof gewoon. Ik, um, ik heb dus één op een miljoen alleen gezongen. Normaal zingen dat met, uh, met Babette, de Nederlandse zangeres. Het grappige is, lieve mensen thuis, ik heb dat ding gezongen en ik moest echt de tekst van Babette terug even opfrissen, want dat was zo lang geleden dat ik die net moest zingen. Ah ja. ja. Ja, dat is echt geen zeven. Ik ken dat dus niet, dat stukje. Dus... <laughs> maar uh, ja, wat, het is, uh, het is iets geworden met heel veel stemmen. Heel leuk. Ik heb er echt veel groter om erin te zingen. Um, ja, en ik hoop gewoon dat de mensen dat heel tof gaan vinden. Ik, ik hou van acapella Ik heb het in het Sportpaleis ook gedaan. Echt met een heel um, gospelkoor achter mij We hebben ook een liedje alleen gezongen met, met onze stemmen. Ja. Ik vind dat We gaan het testen zien, kijken wat de mensen ervan vinden. Echt mooi, zet alles wat luider, de app of uh, gewoon op VRT1, maar je kan ook kijken. Deel gerust je gevoel in de app van Radio 2. Wat voel je als je de Acapella-versie hoort of ziet van 1 op 1 miljoen van Meteor en Impact? Hier komt hij, de absolute wereldpremière van 1 op 1 miljoen. <middels>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 Geen één een zijn we dan toch geen een ogen Zijn we dan toch geen een miljoen. We zijn een melodie vergeten Die wij ooit samen schreven Nu lopen onze <hijen> levens langs elkaar Zijn dit de allerlaatste meters of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer, schat, ik zie je graag. Nee, we lachen niet meer als toen. In mijn haren niet meer als toen. Zijn we dan toch niet die 1 op een miljoen? Ho, ho. Ba -ba ja, ja, ja, ja. Oh -oh -oh. Goeiemorgen, morgen. Capella oh la. -oh. Oh -oh. En wel zeer, zeer mooie reacties die binnenkomen natuurlijk. Super, je ja, a cappella la versie van Joris graag nog veel meer van dit. Nele briers uit tongeren. Volgende week dan is dan Belle Parijs. Dat wordt ook heel mooi. Oh, lala. Ja, dat was nog de, in de tijd toen hij nog geen longaandoening had. Goedemorgen opnieuw Joris. <lacht> dus die wat je zegt was je. Straks zit ik een lang aan doen. Ja, inderdaad. Ik zeg dat ik een ja, roken nee. hey, ja. zijn en zo. Oh, wat een reutel jongens. Als de, als de pers Leuk, die. Leuk hè? Oh, garmen. Ja. ja, je hebt kunnen meegenieten. Wat vond je er zelf van? Uh, ik vond het heel tof, want ik, voor het begon. Haal je aan, Peter, dat dat een uniek moment is voor het eerst. En dat is dat eigenlijk wel echt waar. Hè? Het is de eerste keer dat ik een liedje zo breng. Uh, de eerste keer dat ik één op een miljoen ook zo breng. Dus uh, het was een uniek moment voor mezelf ook. Ik heb er nog geen oprecht. Ik dacht er toen ook al wel een beetje ziekjes, op, precies. Ja, ja, we hebben het wat afgeblokt. Maar het is ook echt zo, want meestal mensen bijvoorbeeld bij liefde voor muziek, topshow natuurlijk. Maar dan brengen ze nummers van anderen. En nu heb je gewoon je eigen nummer bijna nog beter kunnen maken. Dat is toch fantastisch, man. En? Is er al zo'n feedback als beter dan het originele zo binnengekomen? Ja, ja, kippenvel. Oh, maar ik was hier, Altijd. Nee, maar ik heb hier wel gelezen. Bijvoorbeeld, zeer sterk, heel pakkend, vocaal top. En misschien een nieuwe top 3-song. Dus toch, ja, mensen vinden het wel oh, heel zeker? goed. Jos Vermeiren uit Hoogstraden. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen, het. Jouw gevoel bij deze nieuwe versie? Oh, kippenvel. Echt, hè? Kijk, ik kreeg een jonge kippenvel van. Goed, en top. Ja, het is waanzin. Het, het is opnieuw het bewijs van de stem is toch het mooiste instrument dat we hebben. Mm -hmm. Koester het. Zeg, Joris, um, belangrijk natuurlijk, je, je moet je vooral verzorgen. Nu, deze week zag ik een prachtig artikel in de vakpers met de vraag, wordt dit het jaar van Meteor? Want, vrijgezel, en toen zetten ze daar een heleboel vrouwen bij als suggestie. Hoe is het op liefdesvlak? <lacht> Ja, die komen allemaal op sollicitatiegesprek. Vanaf morgen begint dat hier. Aan ja. dezelfde tafel waar ik nu zit. Ja. En dan moeten ze een receptje drinken van uh, morgen ah, en als ze dat uh, lekker vinden, dan mogen ze nog eens een tweede keer op gesprek komen. Ja. We Voorlopig ben je nog even verloofd met je longaandoening, dus uh, het komt allemaal wel goed. Ja. Genees, Goedemorgen, veel succes. Dankjewel, Joris. Nog een heel fijne ochtend. En dankjewel om deze a cappella te laten doen. Je kan hem herbekijken, herbeluisteren op vrtmaxofradio of radio2.be.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 het blijft zo mooi, hè. onwaarschijnlijk. En volgende week doen we Belle Perez. Jokke Hendricks, nog een slimme opmerking. Zeg, slaap met een opengesneden halve ajuin op je nachtkastje. Ik doe dat ook, goed voor de luchtwegen. Maar een anjun. Uh, wij doen dat ook, ik doe dat ook thuis. Zeker als de kinderen ziek zijn, dan snijden wij een, een ui open en zetten wij dat naast hun bed. Oké, okay, en dat werkt? Uh, ja, wij vinden dat wel. Dat is een... Hier, nu leer je weer iets. Dat hè? meurt toch geweldig. Mm, dat valt eigenlijk wel mee. Mm -hmm. Oké, okay, maar ik denk dat hij veel ajuintjes nodig heeft wat ik het zo zie. Ja. Herbekijken, en herbeluister het allemaal in de app van Radio 2. En kijk ook eens naar die van Bart Peters van vorige week. Minstens even goed. Hallo, ik ben Lauren en mijn grootste droom is dat de band van mijn papa, de Blue Chevys, op de radio komt. En Lauren, tevreden? Dromen mag weer. De Droomfabriek. Vanaf zaterdag live op VRT1 en VRT Max. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be.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 Er is iets raars met huwelijksreizen tegenwoordig. Daar moeten we het ook eens over hebben, zo meteen. Goedemorgen allemaal. Elke dag, telk voor twee, Radio 2. Het is acht uur via het nieuws. Schema Sijsai. Goedemorgen, protesterende boeren blokkeren de Brusselse ring en enkele snelwegen in Wallonia. De lijst met knelpuntberoepen is langer geworden. Verpleegkundigen staat niet meer op één.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 Aan de hoogte van het tankstation van Ruisbroek zagen we een tiental tractoren. De politie blokkeert er de oprit naar de Brusselse ring. Gisteravond en vannacht waren er ook blokkades aan het distributiecentrum van Colruyt in Halle. Maar toen we daar vanmorgen aankwamen waren de tractoren er net weg en ook mee de ring opgereden. Colruyt laat weten dat ze rekening hadden gehouden met de hinder en dat klanten geen lege winkelrekken zullen tegenkomen. De landbouwers die voeren al enkele dagen actie, net als collega's in onder andere Frankrijk en Duitsland. Ze klagen aan dat hun inkomsten sterk dalen, ze krijgen geen eerlijke prijs voor hun werk en voelen zich onder druk gezet door de Europese milieuregels en importregels, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. De kostprijs om voedsel te produceren blijft stijgen, maar daar staan dan geen extra inkomsten tegenover, klinkt het. Het boerenprotest is nu ook begonnen in Vlaanderen, in de Kempen, want in Turnhout hebben boeren gisteren op de Grote Markt symbolisch een galg in brand gestoken. Ze protesteren tegen het stikstofdecreet dat vorige week goedgekeurd werd in het Vlaams parlement. Om te protesteren tegen het stikstofdecreet, dat is in deze ogen niet goed voor de landbouw. Enkel voor de industrie is het goed, maar niet voor de landbouw. Drie keren per dag moet je aan de landbouw denken. Aan voedsel. En toch willen ze ons voedsel hier weg. Duurzaam voedsel, dat kan niet. Ook in Frankrijk dreigen de boeren ermee om vandaag alle toegangswegen naar Parijs te blokkeren. Er zijn daarom 15.000 politieagenten ingezet. In Zwevegem in West-Vlaanderen is vanmorgen een grote brand ontstaan bij afvalintercommunale IMOG. De brand startte in een magazijn waar enkele gasflessen en klein gevaarlijk afval ligt. Er hangt nu een grote rookpluim boven de hele buurt. Iedereen moet er beste ramen en deuren sluiten. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Volgens de burgemeester zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. Na drie jaar staat verpleegkundige niet meer op de eerste plaats op de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB. Dat zijn jobs waarvoor er veel werknemers... te weinig zijn. Het meest gezochte beroep is nu de technicus industriële installaties. Die onderhoudt, herstelt en installeert machines in fabrieken. De helft van de top 10 van de knelpuntberoepen is een technisch beroep, zoals ook onderhoudsmechanicien. Dat zegt Vlaams minister van Werk, Bruns. De conclusie is, die we vandaag zien, als we naar de top 10 kijken, dat het toch vooral die, die hoogtechnologische profielen zijn die onze Vlaamse arbeidsmarkt vandaag vraagt, die ook nodig zijn voor onze economie. En dat is een logisch gevolg natuurlijk van heel die technologische en digitale evolutie. En dus is het daar zaak om inderdaad via opleiding, via levenslang leren nog meer in te zetten op het, op het scholen van dergelijke profielen. Er zijn dus veel te weinig technici, maar dat begint eigenlijk al in het middelbaar onderwijs, zegt Vicky de Kokker van Agoria, de Federatie van de Technologische Industrie. Er zijn steeds minder scholen die eigenlijk technische opleidingen aanbieden. En de scholen die die technische opleidingen aanbieden, wel de klassen daarvan, zitten overvol. Het is voor een school duurder om een technische opleiding te gaan aanbieden, omdat er natuurlijk machineparken materiaal moet worden aangekocht of voorzien worden om die jongeren eigenlijk op te leiden die technische profielen. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is het wereldrecord barbecue overbroken. Christophe de Schepper heeft 81 uur lang vlees gebakken zonder te slapen. Maar zijn grootste doel was om geld in te zamelen voor kom op tegen kanker. Hij vond het een leuke ervaring. Eigenlijk vooral genieten. Behalve de laatste paar uren vandaag. Denk ik toch wel de man met de hamer tegenkomen, zoals ze zeggen. Slaag je in je opzet om de 81 uur te halen? Zoveel te beter, maar eigenlijk de, de centen binnenhalen voor de run was eigenlijk het belangrijkste en daar hebben we zeker een vasting geslagen dankzij massale uh, opkomst. Het is eigenlijk uh, vier dagen een zotkot geweest. In het voetbal heeft KV Mechelen gisteravond kunnen winnen van RWDM. Het werd uiteindelijk 3-1. Mechelen kwam in de tweede helft 1-0 voor, maar in de laatste vijf minuten maakte RWDM gelijk en dan in de toegevoegde tijd kon Mechelen nog twee keer scoren. En eerder gisteravond speelden anderlecht en Union 2-2 gelijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Na een protest met een brandende galg op de Grote-Martin Turnhout zijn boze boeren gisteren ook tot een stuk in de nacht een distributiecentrum van Aldi gaan blokkeren. Ze wilden verhinderen dat de winkels bevoorraad zouden worden. En in Weelde bij Ravels zijn twee mensen gewond geraakt bij een crash met een zweefvliegtuig. Dat plofte na het opstijgen van een kleine tientallen meter hoog tegen de grond. Droog en zonnig bij 10 graden. Meer in Zuid-Antwerpen hoor je binnen een half uurtje. Ah, nou, hoe is het Goeiemorgen. Hoe is met de problemen? Uh, slecht, hè. Uh, de boerenprotesten natuurlijk. Hè? Dus in de omgeving van Halle uh, moet je rekening houden met een gesloten buitenring rond Brussel in Huizingen. Daar staat anderhalf uur file vanaf uh, Ruisbroek. Op de binnenring, uh, daar is de snelweg gesloten in Itre. Daar moet je dan verplicht richting Waterloo rijden. Daardoor is het ook een half uur aanschuiven op de E19 vanaf Nijvelal al. De E429 bij Halle richting Brussel zit muurvast, want uh, ja, je kan daar de ring niet meer op. Hou rekening met anderhalf uur vertraging Het is is natuurlijk dat er daardoor ook files staan op de kleinere wegen, onder meer op de Bergense Steenweg in Halle, rond Dworp. En op de Alsenbergse Steenweg is het zelfs één uur aanschuiven van Sint-Genesius-Rode tot Linkebeek bij Brussel. In Wallonië zelf zijn ook een aantal snelwegen gesloten, de e 411 en de E42 aan de knooppunt Dossou bij Namen. en op de E19 naar Frankrijk bij Nijvel. Naar Brussel een gewone ochtendspits, geen te grote drama's, maximaal vertragingen van zo'n 20 minuten zie ik wel opletten in Sterrebeek. Daar is net een aanrijding gebeurd. De normale files op de ring rond Brussel, 25 minuten op de binnenring van Wemmel tot Vilvoorde en op de buitenring een kleine 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Naar Antwerpen is het opletten op de E17 vanuit Gent. Daar sta je een dik half uur in de file van Beervelde tot net voor Lokeren. Komt ook door een ongeval en vanuit de Kempen verlies je ja, zeg maar een klein half uur ook hoor vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Genten is nog vrij druk met 25 minuten vertraging van Merksem tot de Kennedy-tunnel. De beste hotelkamer heeft een stuur- en vierwielen. Ontdek alle campers op goboni.be. En wakker worden toch wel op een maandag? Goedemorgen, Texas Black Eye Boy. Het is 6 over 8. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. VRT Radio 2. Black Eyed Boy, ze heet Texas ze kwamen gewoon uit Schotland. Goeie bal, zeg. Vandaag 29 januari, goede muziek, maar ja, tuurlijk altijd. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen, je maandag ik heb daar nu al twee keer miserie mee gehad. Ik ga het nog eens proberen zeggen. Het is de laatste maandag van januari. Dat klopt toch, hè? Correct. Juist, dank wel. De dag dat je hoort op Radio 2 dat er heel veel boeren heel kwaad zijn. Daar ga je nog heel de week veel over horen. Minder koud en toch nog een beetje zon. Geen prijs voor Luc Appermond. Dat is het slechte nieuws. Heeft ja. geen kastaar gewonnen. Volgend jaar dan maar. Wel een stralende am en daan. Amai. Heb je haar al, al nog gezien? Want meestal is ook zo'n feestneus. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb haar op voorhand gezien. Dan was ze radio aan het maken. was ze heel gefocust. was ze ja, goed ja. bezig. Ja, en dan tijdens die show op dat bankje zitten en zo. Ja, ze pakten hun moment wel. Dus ik, had er, ik heb er wel van genoten. Maar daarna heb ik wel veel op de dansvloer gestaan. Maar ik ben er niet tegengekomen. Alle rottels sowieso vanaf tien uur bij ons op Radio 2. En een tip voor morgen. Twee warme harten uit de kou. Want Victor Verroost en Joris Hessels die komen. Die zijn samen op expeditie geweest voor televisie naar het ijskoude Groenland. En net waren we bezig met de liefde, over de liefde met Meteor. Dus misschien trouwt hij ooit wel en gaat hij ooit op huwelijksreis. En eh wel, daar is iets mee. Want, lieve luisteraar van Goedemorgen hier heb je zeker een mening over. Het gaat veel over de boeren, maar we moeten over iets anders praten. Mijn gedacht. Luister goed en zet hem luider. Want mijn gedacht van morgen is, je gaat niet met je vrienden op huwelijksreis. Je gaat niet met je vrienden op huwelijksreis. Terecht. Tegenwoordig bestaat er zoiets als Buddymoon. Stond in de krant? Buddymoon schema. Wat is dat? Ja, dus uh, dat is een nieuwe trend. Want mensen die net getrouwd zijn, die op huwelijksreis gaan, die nemen dan blijkbaar hun familie mee op die huwelijksreis. Maar. En zelfs hun vrienden. Meestal trouwen ze dan ook wel in het buitenland. En zeggen ze, dan zeggen ze, ja, dan kunnen we nog langer vieren met onze familie en vrienden. Maar ja, dus gewoon met z'n allen op huwelijksreis. Maar dat doe je toch Kijk, niet? Ah, wel, toen jij het vertelde aan mij vanochtend op de redactie, dan dacht ik dat je B bunny moon zei. En dan dacht ik, <lacht> ah ja, daar kan ik mij iets bij voorstellen. Uh, want ja, ik vind het toch zo wel een moment dat je... Echt met je partner ja, wil intiem, intiem zijn, maar ook gewoon wil praten, wat quality time hebben, wat wil terugblikken op een mooie trouw. Dus. Ja. Wat ik misschien wel snap, is om het deels te doen. Zo echt nog een paar dagen nagenieten dan met, met de mensen. Maar dan daarna zou ik toch wel alleen nee, met mijn man ja. willen zijn. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld een feestje op verplaatsing vindt leuk. En dan de ochtend daarna heb je dan ontbijt dan zie je de mensen ja. opnieuw. Maar dan, dan ga je toch gewoon weg. Maar dan heb je het gehad. Ja, ja. mag je me niet <laughs> voorstellen. Je hebt ja, die, die intimiteit van even met elkaar volledig bezig ja, te zijn. Ja, ja. Nee, Dat snap ik, ik niet. toch ook niet. Maar ja, ik moet nog gevraagd worden. Dus ik heb er ook nog niet heel veel over nagedacht. En wie komt hier nu net binnen? Ah, nee. Maar <laughs> Helaas. <laughs> maar goed, lieve luisteraar, ik gooi het even naar jou. Misschien is het een ding dat je zegt van, ja, maar het is helemaal leuk. Je gaat niet met je vrienden op huwelijksreis. Jouw gedag deel je nu in de app van Radio 2. Goedemorgen. En dit doet het er nog altijd, hoor. Al even uit. Maar perfect om je maandag weg te dansen. Houdini. wel Over 8, Buddy Moon. Het is iets nieuws. Je gaat vandaag leren. Dus mensen die op huwelijksreis gaan, met vrienden, met familie, allemaal erbij, gezellig. Dan denk ik: van maar, waar is uw intimiteit dan aan Ja, natuurlijk? sommigen zeggen ja, anderen nee. Elke Den Diewel uit uh, Henegouwen zegt bijvoorbeeld: Wij zijn getrouwd in Italië. Vrienden en familie waren mee. Twee dagen feest en activiteiten was top. Maar daarna wel uh, in een ander hotel geweest, wat tijd voor onszelf. Onze kindjes waren wel mee. <laughs> Rita de Geter zegt, nee, no way. In geen geval vrienden of familie op huwelijksreis. De bedoeling is toch om samen te genieten van elkaars gezelschap. En daar heb je geen toeschouwers voor nodig. En dan hebben we nog Patrick Minnebier uit Wichelen die zegt, ja, als iedereen meegaat naar het buitenland op huwelijksreis, dan is er niemand die thuis is om je privéwoons te verknoeien met ballonnen en lege bakken bier. Dat heb ik nooit gesnapt. Ik ook Bij eens. ons op het dorp hebben ze maar jaren geleden hebben ze van een pasgetrouwd koppel, hou je vast, hebben ze de voordeur dicht gemetst. Oh, nee. Dus een volledige muur daarvoor. Nee. Weet je, dat soms denk ik is toch niet wel... meer plezant. Ik snap dat je iets grappigs wil doen. Hè? Dat, dat vind ik wel leuk, maar zo tot op bepaalde hoogte, als je echt je huis niet meer binnen kan en je moet zo muren gaan afbreken... Of over, ik... bal, overal ballonnen en Ik ken die traditie niet. Nee. Regio's? Of... Ik denk dat dat heel Vlaams is gewoon. Ja, ja, ik ja. denk het ook. Ja. Bij ons ja, maar is het Oh, mensen pesten. Ja, dat is leuk, he. Nee, want dan hangt er... Vaak is het wel, die lege bakken bier is dan eigenlijk... Als je die ergens binnen doet, krijg je daar wel geld en leeg goed van. Maar ja, je ja. moet er wel voor werken. Je moet dagenlang kamionetten vol met lege bakken bier gaan inladen. Maar soms is het ook gewoon dat ze dopjes, kroonkurkjes in je huis gooien, dat je ah. dan los moet gaan zoeken. Wanneer trouw jij, Kim? Nee, nee, nee. Nee, want ik denk ook, je hebt dan heel de nacht, en je kent mij, ik ga altijd tot het gaatje bij een feestje, je gaat dan naar huis, je wil je bed invallen en dan dat. Ja, dat is vreselijk. Ik weet het niet. Als iemand kan uitleggen waarom mensen dat doen, deel het gerust in de Radio 2-app. Of jouw vakantieverhaal met vrienden en gezin, terwijl je op huwelijksreis was. Ook dat. Nu 40 Dollar dagen Krijg 1 verde van je keuken gratis. En er zijn 40 keukens te winnen. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. Prima Donna Events en de Northern Ballet presenteren Beauty and the Beast. Een balletspektakel dat je moet gezien hebben met grandioze decors, magische kostuums.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 Jouw goede man telt voor twee. Jackson en Bear. De muziek zit goed. Nu nog de rest door van Barry Moon. Het is een nieuw ding. dus Mensen gaan op huwelijksreis met hun vrienden en hun familie. Het is niet iets wat wij voelen precies? Mm, nee, ik denk niet dat ik het zou doen. Sommige nee. mensen wel. Carlos Bouter uit de Horenbeke, die heeft helemaal een, een maft verhaal. Carlos, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Het is al even geleden in de diepe jaren 80. Je bent dus op huwelijksreis geweest naar Amerika. En wat en wie is er allemaal mee geweest? Ja, zo'n tachtig mannen. De ja, fanfare. Dankjewel. Een fanfare, vertel. Ja, nu wel. Mijn echtgenoot en ik uh, speelden beide muziek. We kenden elkaar al lang uh, jaren en waren wel zin is om te trouwen. Op een bepaald ogenblik uh, zegt het bestuur van de fanfare van Kijk... ...we zouden graag deelnemen aan een culturele uitwisseling met een korps uit Amerika. Uh -huh. Wij trekken naar Amerika. Uh, wie gaat er mee? Nu, wij zouden uh, graag beide meegegaan zijn, mijn uh, toenmalig lief, Jenny en ik. Uh, maar we waren nogal van uh, katholieke huizen allebei. Dus dat mocht niet in de jaren 80. We waren niet getrouwd. Samen op reis gaan, daar was geen denken aan. Ach, ja. Dus hebben wij beslist om... We gaan dan maar trouwen en dan gaan we op reis. Oh, oh goed. Heel die fanfare. Maar alfans, ik stond trombone aan je bed tijdens je huwelijksreis. Dat is ook iets. Maar hoe lang zijn oh, jullie daar het geweest, het geweest, Carlos? Excuseer. Hoe lang zijn jullie geweest? Wij zijn daar twee weken geweest, ja. Ja, maar Met heel die fanfare. Plachtig, man. Oh. Met heel die fanfare. Het was een schitterende ervaring. Eh? En uh, huwelijkstreis, zijnde, we hebben daar eigenlijk geen last van gehad door verre van... Wat een geniaal idee. Dus je mocht niet op reis, maar dan gewoon trouwen En dan mocht het wel. De jaren 80, mocht het, wel. het waren zware jaren, Carlos. Dank je wel voor je mooie was verhaal. Jaren. Het, was, het, was, het waren jaren. Het waren mooie jaren. Ja, toch hé? Geniet ervan. Ja, er komen nog een paar verhalen binnen van mensen die dan ja, gekke dingen doen. Als het koppel nog niet thuis is om ho, ho de bruide ja, ja, op te ja, ja, om grapjes uit te halen. Bijvoorbeeld Tony de Buff uit Schoten zegt... We hebben een keer alle buiten van het bed losgemaakt en uh, lagen op de grond dan tijdens de huwelijksnacht. Maar... Oeps. Patricia de Kuiper uh, die zegt, ja, een neef van mij is eierboer en daarbij hadden ze op het bed een piramide gemaakt van eieren. Dus je komt dan kapot thuis misschien een beetje gedronken en dan moet je die eitjes één voor één uit dat bed halen. Maar de volgende vind ik de heftigste. Vind ik, ik ook de vieste van ja. Vergoten uit Die zegt de beste mop is drie witte muizen met de nummers 1, 2 en vier op hun rug loslaten in dat huis. Dus die mensen zoeken zich kapot en denken na een paar weken waar is die muis met nummer drie, maar sorry, vind ik gewoon vies. Ze hadden nu echt ooit gebeurd, want er komt heel veel binnen. Dat ik heb dat ook binnen, al gehoord, ja. dat kan toch niet. Mensen doen dat toch niet echt, zo'n dingen. Het is open dat dan alleen maar uh, vrouwtjes en mannetjes zijn of hoe heet dat, mannetjes en vrouwtjesmuizen? En mannetjes en vrouwtjesmuizen, Of Minnie en Mickey. Muizen en muizen. Want als je anders een plaag krijgt, grappig zeg. Oeh. Oh, Het is vier voor half negen. Goedemorgen, ze kwamen uit Nederland en ze maakten zo'n mooi liedje. Abel en onderweg. Ik ja. doe deur Ja, die deur is niet toe. Dat is nu echt zo vervelend. Schema, doe die deur zo. Het is weer begonnen. Doe die deur open. Schema, doe de deur terug. <tot> <tot> <Correct> Kom <tot> Kom aan.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 Ik mocht delen wat jij had, je door haren ging en zei. Je kent mijn stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met? Het is half negen. Zometeen alle nieuws over de boeren in je buurt. Verschillende snelwegen in ons land zijn geblokkeerd door boze boeren. Dat is vooral in Wallonië het geval, maar rond Halle bij Brussel staan ook tractoren op de e 1.19. De boeren zijn boos over onder meer strengere Europese regels en de stijgende kosten die ze hebben. En de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB is nog langer geworden. Dat zijn jobs waarvoor ze weinig mensen vinden. Na drie jaar staat verpleegkundige niet meer op de eerste, maar wel op de tweede plaats. Nu is technicus voor industriële installaties het grootste knelpuntberoep en op drie staat poetshulp bij Mensen Thuis. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goeiemorgen. En het boerenprotest, dat begon gisteren in Turnhout. Het was een vurig boerenprotest, letterlijk op de Grote markt. En de boze boeren hebben gisteravond ook het distributiecentrum van Aldi in Turnhout geblokkeerd. Ze wilden verhinderen dat de winkels bevoorraad zouden worden. Op de markt staken de boeren een gallig in brand. Je wordt voorzitter van Farmers Defence Force, Bart Dickens, en een deelnemer aan het protest. De dictatuur van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 In weinige Morsel en boeghout heeft de politie samen met de lijn een grootschalige controleactie gehouden op het openbaar vervoer. In totaal werden afgelopen weekend bijna 800 mensen gecontroleerd op zo'n 40 trams en bussen. Kim Verdood van politiezone Minos legt uit waar en waarom ze gecontroleerd hebben. Er wordt heel regelmatig opgemerkt dat er inbraken, plagen zijn in de buurt van terminussen van Trams of waar dat de trams vanuit grote steden naar de buitensteden komen. Dat is ook bij ons, we hebben nu dit weekend hebben wij controle gedaan in Mortsel op de Antwerpse straat, in Weininghem aan de Buurt van het Center en dan nog in bochhuid aan de tramterminus. Elf reizigers hadden drugs op zak, twee, een verboden wapen en één iemand stond gezeind. Zo'n 15% van de gecontroleerde reed zwart.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 Als we die tripunten nu hier in pakken, is die wedstrijd voor niks. Het heeft mij denk ik vandaag, gozard serieus gespeeld. En die tripunten hier al. Een mooie zonnige dag met zachte temperaturen tot 10 graden. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. Bonhaai, wat de problemen. Waar staan we stil? Ja, nog altijd ten zuiden van Brussel natuurlijk. De buitenring rond Brussel blijft door die boerenprotesten gesloten. In Huizingen daar sta je anderhalf uur in de file vanaf Ruisbroek, zie ik. De binnenring die is gesloten in Itre ten zuiden van de taalgrens. En uh, daar moet je dus verplicht richting Waterloo rijden. Daardoor is het trouwens ook een half uur aanschuiven op de E19 vanuit Frankrijk vanaf Nijvel. E429 bij Halle is uh, heel lastig. Anderhalf uur ook daar ben je kwijt richting Brussel. Komt omdat je dus daar van de ring niet meer richting Brussel of uh, ja, Nijvel kan rijden. Iedereen moet uh, zich een baan zoeken via de kleinere wegen, waar het intussen ook heel moeilijk rijden is op sommige plekken. Denk maar aan de Bergens, de Steenweg in Halle, uh, kleinere wegen rond het Dworp, Ruisbroek, Linkebeek, Sint-Genesius, Rode. Alles zit daar muurvast op sommige plekken met vertragingen van uh, ja, toch een half uur tot een drie kwartier, vrees ik. Verder in Wallonië zijn ook nog een aantal snelwegen gesloten, op de E411 bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld MDE 42 aan het knooppunt Dossoe bij name. En op de E19 naar Frankrijk bij Nijvel kan je er ook niet door. De andere files naar Brussel, die staan er nog op de gewone plekken met vertragingen van gemiddeld 15 tot 20 minuten. Geen incidenten te melden. Vanuit Gent is zelfs qua, quasi alles filevrij. De binnenring rond Brussel is wel nog vrij druk met 25 minuten file van Wemmel tot Vilvoorde. De buitering nog 10 minuten van Waterloo tot Tervuren. Dan even kijken naar Antwerpen. Daar hebben we we hebben problemen op de E17 vanuit Gent met 50 minuten vertraging, toch hoor. Van Destelbergen tot net voor Lokeren komt door een ongeval. En verder ook nog files van zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven, zie ik. De Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je nog een kwartier van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan tot slot op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je een kwartier aanschuiven van Deinzen tot Zwijnaarden, komt door een defecte auto. Daarnet dus nog verhalen van mensen die van die traumopjes doen. Koppel is weg, nog niet in bed. En dan lossen ze drie muizen. En met de cijfertjes 1, 2, 4. Waarna je dan afvraagt: wat is nummer drie? Maar dat, dat is dan toch word je gek. Goedemorgen, Wim Pauwens uit Herselt. Goedemorgen. Mensen goeiemorgen. doen dat echt leg uit. Wij hebben dat gedaan, Peter, dat is nu ongeveer 40 jaar geleden, dat was ik 22. Mm -hmm. Bij onze trainer van Zong uh, Sport. Ja. En we waren drie witte muizen gaan kopen. Wij hadden die genummerd: 1, 2 en 3. En die oh. hebben we in zijn huis losgelaten. Oh. Waar we hadden ook nog een goudjes gekocht en die hadden we dan in het koffiezetapparaat gezet. Oh, oh, nee, oh. Nie, man, dat man. Nummer, nummer drie is nooit gevonden, natuurlijk. Oh. De daar is achteraf. Ja. En kon die daarmee lachen? Achteraf wel, natuurlijk. Oh. En wij, des te meer. Dene Vesma, ja, we hem met een koffie mee ja. maken. Dankjewel, Wim Paus, voor je warme Ja, dat hebben gedaan. gebeurd. Ja, kijk, dit gebeurt allemaal in Vlaanderen. Ja. Nog iets over het landbouwprotest. Er komt echt op gang. Er is ook een Facebook-filmpje. Je kan je nu even meekijken in de app van Radio 2 of Live of VRT1. Want de eerste tractoren zie je ook al in Impe, deelgemeente van Leden in Oost-Vlaanderen. Ja, die zegt, wat staat op Facebook? Want het is wel, ja. Ja, je moet erbij geweest zijn. Het waren allemaal kindertractoren die ze op een rijtje hebben gezet. Jij ja, kan er nu nog mee lachen, maar het is echt wel zeer het is ernstig. Zeker ernstig, ja. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op ElizaWasHere.be Kamperen aan een rivier? Of een luxe verblijf met zicht op zee? Ieder zijn eigen idee van vakantie.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 De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza was hier. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht altijd inbegrepen op elizawashere.be In november komt de Human League eindelijk terug naar België. Don't you want me, baby? De Britse groep speelt hun tijdloze hits in de Ancien Belgique. Hou je dus klaar voor het ethisch popfeest van het jaar. The Human League op woensdag 27 november in de AB. Tickets via fkpscorpio.be. Oké, okay, ready? Let's do it. Samen met Radio 2. Radio 2. Jouw morgen telt voor 2. Goedemorgen morgen. Elke dag telt voor 2.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 Toen al, en ze kunnen het nog altijd, de Rolling Stones en Painted It Black. Het is 19 voor 9. Dan nog een paar trouwmopverhalen binnen. Maar mensen doen de gekste dingen bij pasgetrouwde koppeltjes. Ik schrik ervan. Dirk Ives uit Beveren stuurt bijvoorbeeld Toen mijn nichtje trouwde, hadden ze kikkers in haar kachel gezet. nee. Maar ja, als je dan de kachel aansteekt, dan fikken die kikkers op. Maar ja, wel. Het ja, zijn het ja, geen kikkers meer, maar uh, ja... Maar ja, dan denk je, als het zo kikkers... open doet, dan... <lacht> dan springen die eruit. Of je hoort dat dan toch. Dan ben je toch bang, want je denkt, wat is dit geluid? Rare dingen. Heel ik onthoud nog altijd dat er iemand een goudvis in een koffiezetapparaat gestopt ah. heeft. Goed, um, hoe zit het met het protest? Eh, wel, het is redelijk de moeite. Je is al heel de ochtend aan het rondrijden om ergens te geraken. Makkelijk is dat niet, je hoort en je ziet ze nu in de app van Radio 2. Margot van de regio, in welke regio sta je intussen? In de regio van uh, Kasteel Brakel ergens uh, rond het Brusselse. Eigenlijk op een boogscheut van waar je de Brusselse ring uh, oprijdt. En het bord van brain le Château, zo heet dat hier dan uh, in het Frans, was ook omgedraaid. Dus de boeren zijn hier ook uh, gepasseerd. Maar de verkeerschaos is uh, echt compleet. Dat heb je ongetwijfeld ook al bij Hajo gehoord. En wie meekijkt via de Radio 2 app of VRT1, die ziet het ook achter mij. Het verkeer gaat hier echt uh, stap, stapvoets vooruit. En uh, de Radio 2, de Goeiemorgenmorgenauto, is ook zo handgeschakeld. Dus mijn beenspieren zijn al heel de ochtend getraind van die koppeling uh, in en, in en uh, uit te duwen. Uh, juist ben ik ook langs een filterblokkade gepasseerd in Halle. En uh, hoe ziet dat eruit? Wel, dat zijn gigantisch grote uh, tractoren die dan op het midden van de weg staan. Langs de ene kant kan je er moeilijk op, kan je er eigenlijk onmogelijk op, onder, naast of uh, door. Aan de andere kant werden de auto's wel mondjesmaat toegelaten. En ik heb daar even gepraat met een paar Franstalige boeren. Die hadden het heel gezellig gemaakt met een uh, vuurtje. Zo eentje dan dat ik nog de hele dag ga ruiken in mijn jas Sorry. en uh, in mijn haar. Um, maar ja, die zitten daar al sinds vannacht. Dus gisterenavond laat zijn die toegekomen. En toen ik hem vroeg van ja, hoe lang gaan jullie hier nog blijven staan? Zeiden die tot zolang het moet. Dus die boodschap uh, is wel duidelijk. Ik heb ook heel veel politiemensen gezien die um, alles in goede banen proberen te leiden. Daar heb ik heel veel uh, respect voor, want het is echt ellende en chaos op de weg. Niet plezant als je erin staat, maar de situatie voor de boeren is dus stilaan ook onhoog. Onho houdbaar aan het worden als je het hoort. Dus ze hebben recht en reden om hier te staan. En ik had je vandaag graag, heel graag de stem van de boeren laten horen. Maar zoals je ziet, ben ik, sta ik ergens muurvast in Kasteel Brakel. Maar ik ben er zeker van, je gaat hun verhaal de hele week en de hele dag hier nog kunnen horen bij ons, bij Schema of op nieuwsbe of in het journaal. Daar kun je nu al kijken op VRT Nieuws. Staat er een heel groot blok boerenprotest in België. Kun je meteen zien waarom ze het allemaal doen en hoe de situatie is. Het wordt nog een boeiende week. Dank Dankjewel, Margot van de Regio. Goedemorgen, het is kwart voor negen. Dit is het Sheeran, ook een soort uh, leuke landbouwer van popmuziek, natuurlijk. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Me en my friends at the table doing shots, drinking fast and then you talk slow.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 But that smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, come on be my baby I'm in love my baby, with your body Come on, baby, I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, come on be baby I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you Radio -tree. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Radio 2. van de boeijen, Denise Williams. Het is tien voor negen. Een nieuwe maandag, en zo meteen om negen uur, is er een nieuwe win-win, als hij al bekomen is, want ik zag hem op de Castaars er zaterdagavond op alle Vlaamse zenders. Goedemorgen, Xavier Taveren. Goedemorgen, allemaal. Goede reclame gemaakt voor Win-win, vond ik het belangrijkste. Ja, even ja, een momentje gepakt, hè. Ja. Maar vooral, ja, ik weet het zelf niet meer. Hoeveel kost een brood? Jij moet dat weten want je, van de winkel. O, oh, Oei. Nee, nu weet ik het niet meer. Het verandert zo vaak. Vreemd, hoeveel kost een brood? Zonder bonnen, hoeveel kost dat? Rond de 3 euro. Rond de 3 euro? Ja, ja, ja, ja, de prijs is alweer voor Shema ja, die zit er bovenop. Elke keer rond de 3 euro is inderdaad een prijs. Maar die prijs is ook wel gestegen, omdat alles wat gestegen is. Energieprijzen, grondstoffenprijzen. Mm, ja. Maar die crisis is een beetje gaan liggen, de oorlog niet, maar de crisis wel. De voorraad die, uh, is weer uh, aannemelijk, waardoor die grondstoffenprijzen gedaald zijn. Maar dat brood is natuurlijk niet gedaald in prijs. En dan willen wij heel graag weten van de Bakkersfederatie waarom dat zo is. En Michael van Drogenbroek van Team Women komt ook uitleggen dat niet alleen de brood op die manier uh, op een bepaalde bepaalde prijs zit, maar ook nog andere dingen in ons leven. En een goede vraag. Jullie hebben altijd de win-win van de week, waar je een week mee aan de slag gaat. Hm? Het is een vraag van onze Radio 2, DJ Sharon Sleger topvraag, stel ze. Het is een heel goede vraag. Gisteren waren we aan het praten over hoe de week was en waar we naar vooruit blikken. En zij zei, ik ben op zoek naar een goede klusjesman, iemand die mijn badkamer kan komen ah, doen. Ja. Ja. Maar ik ben dus op zoek. Want als er iemand morgen kan komen, dan moet je eigenlijk al denken, dat is niet helemaal juist. Want dat orderboek moet volstaan, maar je wil ook geen jaar wachten. En wie is dan de beste? Hè? Wat kan die dan doen? En waar vind ik die sterren? En waar vind ik die recensies? En wie of wie kan me helpen? En ik heb hetzelfde probleem. Ik zoek een elektricien want ik ben helemaal niet zo handig. Uh -huh. Maar ik denk, ja, waar? En zeker in een grote stad is dat al niet zo evident. Mm -hmm. Dus we gaan op zoek. Of we gaan op zoek naar de tips en de antwoorden op de vraag: hoe vind ik een goede klusjesman? Alsjeblieft, je gaat weer heel veel bijleren vanaf 9 uur. Win-win. Dankjewel, Xavier. is de rollercoaster van Ronin Keating, Jampie Willikens. Klusjesman vinden, simpel Radio 2, Win-Win, contacteren, zo geregeld. Absoluut. En dit is zo mooi. Ik vind het wel heel mooi. Dankjewel, Martin Verhulst. Bedankt voor deze aangename ochtendshow. Dankjewel, Martin. Jullie bedankt. Veel plezier met Win-Win. Ik ben Imke Courtois. En toen ik voetbalde, moest ik vooral luisteren. Naar de scheidsrechter, bijvoorbeeld. Want als ik dat niet deed, kon ik gaan douchen en mocht ik het horen van de coach... Vandaag luister ik naar Sporza Daily. De podcast waarin Jonathan met de penningen dagelijks een prangende sportvraag behandelt. Elke werkdag om 16 uur in de app van VRT Max. Elke dag de voor twee. De grootste hits aller tijden. De beste Evergreens en veel artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag op Radio 2 BNB. Exclusief op DAB Plus en VRT Max.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 Kurkfabriek van Avermaat. Op zaterdag 3 februari is het feest voor elke techlover. Want dan opent een nieuwe mediamarkt in Weinigem. Hm, mm, wat zal ik doen? Een Apple Watch of toch mijn Fitbit? Je ontdekt er de nieuwste snufjes en ongelooflijke verrassingen. Tot 3 februari om 10 uur in Weinigem Shop Eat Joy. Let's go! Van Kalster! Voilà, er nog een zalige regen dus erbij. Ja, maar... En ik... van die zwarte design -dramensjes. Zeg, je weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de nelft. Hoe dat een 11. Schatje, bij Van Kalster krijgt er nu 50% korting op alle sanitair mij dan nog een handdoek droog. Ja, en een chique ligbad hè? Ja, en zo'n... Van Kalster! Nu Salon Deals. Met tijdelijk... 50% korting op al je sanitair. Bij aankoop van een badkamerrenovatie. Bezoek ons in Antwerpen of Geel. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.be Wil je het thuis nog gezelliger maken? Mijn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 ...nog niets gaan zien van die nieuwe zetel. Allee, het is goed. Maar ik rijd in op 20 winkels. Hè? Nee, nee, nee. één adres. Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur... ...bij Crea Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. De prijs voor een brood is flink gestegen omdat het duurder was geworden om het te maken, maar dat is niet meer zo. Dus waarom daalt die prijs dan niet? Het antwoord zometeen.